Dit is de daverende donderdag op radio 501. Dit is radio 501. Is radio 501. Donderslag! en slag! Donderslag. Donderslag op donderdag! Donderslag. Een hemel! Donders. Een nieuw uur met Rougier van Wiesveld op 501. We zijn er weer en welkom in dit tweede uur van Donderslag. Het laatste uur van Donderslag op weg naar een schuimend eind om bieruur. uur. Hier in Studio 11 hebben we nog een stapel muziek en ook nog de Donderdis, de platenkeuze van Rob Ricard. Wat gaan we eten? En we staan even stil bij het overlijden van Gary Moore. Ik begon dit tweede uur van donderslag met uh, Sherbino's Adia van Adia en Geisha. En die komen uit België vandaan en die klimmen op in de hitparade. En die staan er vrij hoog in België en Down Under in Australië. En de volgende CD van de stapel die ik hier voor me heb liggen is A Virtual uh, Reality van Monks Avenue. En dat is een Nederlands band, een jonge Nederlands band die we zeker dit jaar in de gaten moeten gaan houden. Yeah, to the virtual 505 alleen. donderdag. De donderdisk is vandaag van Anna Kalfi, Susan en Anne Calvi, Suzanne en A. De donderdisk. ...naar het debuutalbum Anna Calvi. Straks heb ik tijd om Gary Moore te herdenken... ...en in het openingsuur... ...van deze middag heb ik In the Fields... ...van Gary Moore gedraaid. Nu Over de Hills en Far Away... ...luister naar zijn Ierse achtergrond. Gary Moore straks aan het eind van het programma meer over Gary Moore. Dit is Radio 5. Dit is Radio 5. The Man in Black, Johnny Cash met Cocaine Blues. Early one morning while making the rounds Took a shot of cocaine and I shot my woman down Went right home and went to bed I stuck it loving and forty-four beneath my head morning and I grabbed that gun took a shot of cocaine and away I run made a good run but a run too slow they overtook me down in Mordas, Mexico laid in the hoppy joints taking the pill in walked the sheriff from Jericho Hill he said well Lee, your name is not Jack Brown you're the dirty hoppy chacha woman down Yes sir, my name is Willie Lee If you got a warrant just to read it to me Shot her down because she made me sore I thought I was a daddy but she had five more When I was arrested I was dressed in black They put me on a train and they took me back I had no friends for to go my bail They slapped my dried up carcass in that county jail Oh, you dirty hop into the district court Into the courtroom the trial began Where I was handled by twelve honest men Just before the jury started out I saw the little judge come Mr. to look about In about five minutes in walked a man Holding the verdict in his right hand Verdict read in the first degree I hollered, lolly, lolly, have mercy on me The judge, he smiled as he picked up his pen Ninety-nine years in the fulsome pen Ninety-nine years underneath that ground I can't forget the day I shot my woman down. Johnny Cash was dat. In het eerste uur trouwens van donderslag draaide ik Baby Please Don't Go van Them. En toen zei ik al, ik kom er straks even op terug. Nou, dat doen we dus nu. We gaan er nu nog een keer naar luisteren. Maar dan gezongen en piano gespeeld door Moes Allison. This was written by Mississippi Blues singer Big Joe Williams. Oh baby please don't go. Oh baby, please don't go. Oh, baby, please don't go back to New Orleans because I love you so. Oh, turn your lamp down low. Turn your lamp down low. Oh, turn your lamp down low because I love you so. Baby, please don't go.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 They got me way down here. They got me way down here about rolling fog. Treat me like a dog. Oh, baby, please. Moos Ellison. Uh, Lionel Richie is er ook met het Treintje Oosterhuis. Een song speciaal in de tijd voor Symfonica in Rosso. En het heet uh, Face in the Crowd. I'm just a face in the crowd. You probably don't know me as I don't stand out. And I'm sure your heart doesn't beat for me. No. cold and lonely They are not my arms You long to feel around you, to keep you safe and warm No, I'm just a face in the My love for you, my face in the crowd. I don't know your name, and I don't know mine. Yet I'm wearing all initials around this heart of mine. I don't need no proof to know that you are. In the crowd, in the twilight, sometimes we meet just before we wake or as we fall asleep. I still can see your face, and I know you can't see mine. Soul and my soul touch is yours, and we make a promise somewhere down the Problem as I don't stand uit. Dit is Radio 5 is Radio 5 Donderslag. Donderslag, Donderslag op donderdag! Hey, hey de, hemel. Donner. Donner. de wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Het is inmiddels half bier geworden, ja u ziet het goed op uw eigen klok hier in Studio 11 ook. Straks gaat hij om 4 uur weer schuimen die klok. Maar eerst gaan we nog even naar Rob in de luisteren met zijn fabuleuze platenkeuze. Hartelijk welkom terug Rob, jij bent al aan de andere kant hoor ik. Ja, ik ben al aan de andere kant, maar ik zie niks. <laughs> nee, jij ja, ziet... Je hebt misschien een, een videofoon, maar ik heb een telefoon. Uh... Ja, ja, ja, nee, wat, wat bedoel je? Ik zie niks. Zie jij niks? Nee, ik zie, wel dat, ik zie jou niet. Ik hoor jou alleen. Ja, nee, dat is toch goed? Ja, nee, dan is het goed. Jij wil... zei, ik, ik zie je straks, maar ik zie jou niet. Nee, jij wil me helemaal niet zien, you. Oh, je hebt een foto van mij aan de muur hangen. Jazeker. Oh, in, in een gouden lijstje. Hoor je dat? In een gouden lijstje? Ja, het is, nou, nee, dat, daar zit ik nog niet in. Nee? Daar zitten toch de gouden doden in? Nee, joh. Oh. Nee, nee. Die zitten in een zwart lijstje. Hm. Die hebben geen goud lijstje nodig. Sorry, ik ben een beetje in de war. Nee, jou, uh, jouw portretje staat de fles, naast de fles Ricard die ik hier uh, in de studio okay. heb staan. Oké, okay, nou. De Anisette. De Anisette. Anisette. Wat drink jij op het ogenblik eigenlijk? Berenburg. Alweer? Ja. Het is potverdorie, nog geen bieruurman? Nee, dan ga ik bieren drinken. Uh, dit is een voorproefje. Dit is een opwarmertje. Oh, ja. Een bierenburg. Ja, Berenburg bierenburg is geen alcohol hè. Het is gewoon gezond. Het is medicijn. <laughs> oh, het is medicijn en dan mag het. Ja. Hé, hey, uh, de platenkeuze, fabuleuze platenkeuze voor vanmiddag. Nou, ja, is is allemaal aangekondigd, hè. Het is een duo uit Amerika en ze doen blues-rockmuziek. En de LP Attack and Release komt uit 2008. Ja. Weet je nu wie het zijn? Nee. Ongelooflijk. Ja, eh, uh, nee. Nou, ik zal wat zeggen dan. Ze komen uit Amerika. Ja. Uit... Uh, uit Noord-Amerika. Uh, uit Ohio. Ohio. En uh, het is een duo. Het is een gitarist, vocalist en een drummer. ja dat wat raar? Wat een rare bezetting. Grappig, hè? Ja, ja. grappig. En uh, ze hebben ook een heel veel singeltjes gehad. Ja? En die, die werden overal ingebruikt. Hoe bedoel je? In de wasmachine en in de ja. vaatwasser en in de... Ja, de één singeltje is gebruikt... De, als ...in de Heft Auto 4. En één singeltje is uh, verkozen tot uh, de beste song... ...naar de 32e, 23e plaats in de Rolling Stone. En ja. eentje is gebruikt... Uh, uh, I Got Mine is gebruikt door de Canadese politiedrama-serie uh, The Bridge. En zeg, het nummer Lies is gebruikt in een aflevering van Big Love and Lie to Me. Oh. Ja, het is, uh, en, en, uh, ja dat zegt me allemaal niks, die series, man. En, je, en, ken jij die series allemaal? Nee, ik lees het voor. Uh oh, jij kent ze ook niet. Ja, ik, die niet. Ik, zit, ik zit te luisteren, in die series ken ik allemaal niet, joh. Nee, en het nummer wat ik uitgekozen heb, ja? dat is te horen geweest in uh, episode... Uh, One Three Hill. One Three Hill? Ja. Yeah. Nee, dat zegt me maar ook helemaal niks. Zeg zegt me ook niks. Alle Amerikaanse programma's. Nee, ik denk je gaat nou een Nederlands programma of een programma noemen wat in Nederland is uitgezonden nou, geweest. Ik weet niet of ze wel zo bekend zijn in Nederland. Ken jij ze? Nee, het, het zegt me helemaal niks tot nu toe. Nou ja, zeg maar wie het is. Wat dat heb ik toch al gezegd? Nou, uh, ik zou zeggen, kondig hem aan. Oh, sorry. En nee, dan, ik... ik heb hier al een, uh, hoe heet het binnengekregen van jou? Een mp 3 track. Uh, Weer zo'n nummer met een datum en uh, Rika erachter. Nou ja, ja. ik heb hem nog niet beluisterd. Ik weet het begot niet. Maar ja. jij kondigt hem aan en ik start hem. Is dat een uh, goede verdeling? Nadat nou, ik hem gekondigd heb, mag je hem starten? In. Ja, natuurlijk. Of misschien eronder. Zal ik hem daar nou, kijken? Even. Um, luisteraars, we gaan luisteren naar de Black Keys met het nummer So He Won't Break van de LP Attack and Release uit 2008. Oké, okay, nou dan zie ik je volgende week weer. Of tenminste, dan hoor ik je volgende week weer. Ja, tot horens. Oké, okay, hoi. The Rolling Stones met Brown Sugar Begin jaren 80 Was een van de eerste cd's Die ik kocht van Bronsky Beat uh, Dat was in 1984 uh, Het was het album The Age of Constant En van dit album komt dit nummer wat je nu hoort En dat is weer gecomponeerd door George Gerswin En die schreef onder andere ook de musical Porky Bess, waar onder andere Natuurlijk Summertime vandaan komt En die kennen wij weer in de uitvoering van Brainbox maar goed, we dwalen af. Het gaat namelijk wel om bronsgebied en het nummer heet It Ain't Necessarily So. mm -hmm. weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! Vandaag heb ik een oosters recept. Kip met pindensaus gaan we maken. Bij de bereiding van dit recept heb je wel een grill of barbecue nodig. Een grillpan is natuurlijk ook oké. Okay. En je hebt ook acht theestokjes stokjes nodig. En deze moeten minstens 30 minuten in water zijn geweekt. De volgende ingrediënten hebben we nodig voor de kip met pindasaus. 380 gram kipfilet in stukjes van 3 cm. Je kunt natuurlijk ook meer nemen, maar wij gaan uit van 380 gram kipfilet. 2 tenen knoflook, geperst. 6 eetlepels ketchup manis. 2 theelepels sambal. Een halve pot pindakaas met stukjes noot. 2 eetlepels gember siroop, en dit is te koop in een flesje. 1 theelepel gemberpoeder, dit is ook bekend als jahe. En 3 eetlepels gemalen kokos. Hoe gaan we dit allemaal bereiden? Nou, dat gaan we als volgt doen. Doe de kip met 1 teen knoflook, 5 eetlepels ketchup en 1 theelepel sambal in een kom. Schip de kip erdoor en laat minstens 1 uur afgedekt in de koelkast marineren. Doe de pindakaas, de rest van de knoflook, ketchup en sambal in een steelpan. Voeg 150 ml water en de gember siroop toe. Voeg ook het gemberpoeder toe. Breng dit allemaal roerend aan de kook. Roer het tot een gladde saus. En dan kan je met de kip gaan beginnen, die rijg je aan de saté stokjes. En gril dit dan circa 15 minuten op de barbecue of op een grillplaat of in de grillpan. Bestrooi het met kokos en serveer met de pindesaus. En het is natuurlijk lekker als je de groep ook bij doet. Hierbij kun je ook rijst serveren en bijvoorbeeld spezibonen of kousenband, dan heb je een volledige maaltijd. Heb je zelf een lekker recept die je graag met de luisteraars wilt delen? Stuur het dan op naar rogierradio En wie weet zit jouw recept volgende week in de uitzending. Ik wens je veel succes met het bereiden van de kipcatee en voor straks eet smakelijk. Dat heb je toch maar weer even fantastisch uitgekozen. Misschien had het iets langer in de oven gekund, want van binnen... Haak je het nog uh, van het ijs? Ja, is. Of ze Ik zouden daarmee daar een toetje moeten bedoelen? Ah! Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is inbevind. Ah, we Dit is radio 501. Ah! Maar nu is nu. Wat -da -da. staat er op het menu? -da -da -da -da. Ik heb een knorrende. Geen gezeven, geen gezag. Gary Moore, de Britse gitaarvirtuoos uit Noord-Ierland, is op zondag 6 februari overleden. Still Cut the Blues was zijn bekendste hit. Hij speelde onder andere met George Harrison, Ozzy Osbourne, Bob Dylan... ...en hij heeft ook een gitaarpartij gespeeld in een speciale uitvoering van de Beatles-song Let It Be. En dat deed hij samen met Paul McCartney en Mark Knopfler. Zondag 6 februari overleed Gary Moore onverwacht in Spanje... Zijn wereldhit Still Caught the Blues werd niet ontvangen als een ontzettend goede blueskraker. Maar door zijn wereldhit uh, werd in 1990 toch een hele blues revival op gang gebracht. Hij zou dit jaar spelen op het Amersfoortse Blues Rock Festival Highlands voor de editie van 2011. Dat werd op 1 februari bekendgemaakt. Zes dagen na het nieuws op de vroege zondagochtend... Werd de gitaarvirtuoos uit Belfast totaal onverwachts dood aangetroffen in zijn hotelkamer aan de Spaanse Costa del Sol, waar hij een vakantie genoot. Moore werd 58 jaar. Als jongen van 8 bespeelde Gary Moore voor het eerst gitaar en hij zou er nooit meer mee stoppen. Zijn muzikale carrière begon in 1969 in de Ierse bluesrockband Skid Row. Uh, met uh, Phil Rinnert als zanger. En Skid Row moet je niet verwarren met de gelijknamige Amerikaanse metalband. In 1972 ging Gary Moore solo. Hij heeft ook nog enkele keren kortstondig in Phil Rinnert's nieuwe band Thin Lizzy gespeeld. Gary Moore bracht onder zijn eigen naam 20 studioalbums uit. In Groot-Brittannië was Out in the Fields met zang van Phil Rinnert zijn grootste hit. En deze komt uit 1985. De rest van de wereld en zeker ook Nederland kent hem vooral van Oprah the Woman en Still Call the Blues. Dat zijn nummers waarin heldere, gierende blueslicks zijn te horen. Die Gary Moores werk kenmerkte. Na deze twee laatste nummers heeft hij nooit meer zulke grote hits gescoord. We gaan luisteren naar zijn grootste hit en dat is natuurlijk Still Call the Blues uit 1990. Used to be so easy.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 Donderslag. donderslag, donderslag, donderslag, op donderdag. Hey, hey de donderslag. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Donderslag. bedankt! Ja. Yeah. Mensen, mensen, mensen, het is alweer voorbij. De klok die staat, hier te schuimen als de gek. Het is weer bieruur en ik was er van thee tot bier. En jullie luidsprekers uh, wel te verstaan met deze donderslag van 10 februari 2011. En ik moet nu het programma gaan afsluiten en dan schakelen van Studio 11 naar Studio 1. Jazeker, de Radio Vijfdeleendavond de donderdag duurt vandaag ook weer tot middernacht. En de rest van de programmering komt uit Studio 1, oftewel Studio de Koepoord. Uh, mocht het zijn dat je de donderslag wilt beluisteren op het tijdstip dat het jou uitkomt... Uh, ga dan naar mijn weblog rvd vijfdeleendweb ...en klik op Uitzending gemist. Dan krijg je op een nieuwe webpage... ...alle Radio 5.1 programma's te zien... ...die je kunt uh, terugluisteren. Je kunt uh, je geselecteerde programma's... ...terugluisteren of... ...downloaden voor op je iPod... ...iPhone MP3 speler... ...of gewoon op je laptop of pc... ...en ik zou zeggen lekker voor in de trein... ...of voor in de auto... Ik ben de hele week bereikbaar via e-mail 501rvd@gmail.com nog een keertje pennetje erbij heb je hem komt ie 501rvd@gmail.com en dat het is natuurlijk gewoon een apenstaartje. Ik ben op internet te vinden op de social pages Facebook, Twitter en Hives onder de naam rvd501. Alles, Maar er ook alles over, nou ja, ik denk wel alles. Over Radio 5 kun je vinden op de officiële homepage wwwradio 5 En natuurlijk kun je Radio 5 ook vinden op Heims, Facebook en Twitter. En e-mail voor Radio 5 kun je gewoon even sturen naar studioradio 5 Nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen. En dan weten jullie het alle. we gaan naar de dankspraak. Theo, Friet, bedankt voor jouw Blabla-blog. Rob Rica, bedankt voor je platenkeuze. Mijn redactie ook bedankt. En het Radio 501-team ook hartelijk bedankt. En jullie, de vrienden van donderslag. Ja, ja, dat zijn jullie. Bedankt voor het luisteren voor vandaag, voor vanmiddag. Van thee tot bier. En ik hoop dat jullie er de volgende keer weer bij zijn. En dat is natuurlijk volgende week. dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender. Radio 501. Ik ga nu afsluiten met de wekelijkse Weekspreek. En daarom heet hij deze week ook weer Weekspreek zoals iedere week. Hier komt de Weekspreek. Waarom loop je neus en ruiten je voeten? Tot de volgende week. Onderslag op donderdag. Ja, wat was het overweldigend hè? Ja, hartstikke leuk no gewoon. No en ook uniek, no gaaf en no onvergetelijk. Okay. Oh, leuk hè? Uh, ja, no We'll Bijzonder. Be ben zo so blij. Oké, zo'n zijde. Hey, hey, hey. Hij smiled voor hem. Just like we. Yes, sir. Heren, heren, terug. We beginnen aan de andere zijde. We zijn op het dat we de mensen wel denken.